12 uur, het NOS-journaal, Alt Megens. Goedemiddag, inschrijvingstermijn voor nieuwe Kamervoorzitter is net gesloten. Rijkswaterstaat gaat s'nachts langs de snelweg het licht uitdoen. En Groot-Brittannië mag radicale geestelijke uitleveren. Vanmiddag wolkenvelden en zon en er zijn wat buien, daarbij kans op onweer. De meeste buien in de westelijke helft van het land... Bij matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 16 graden op de Wadden en 19 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna opnieuw een paar buien en weinig verandering in temperatuur. Den Haag. Een half uur geleden zijn de onderhandelaars en informateurs... van Partij van de Arbeid en VVD weer bij elkaar gekomen op het Binnenhof. Wilma Borgman staat daar voor de deur. Wilma, wat wordt er voor vandaag verwacht? Um, nou, waar het precies over gaat, dat uh, horen we deze dagen niet. De, da, de, de heren zijn net naar binnen gegaan voor dag twee van uh, de formatie. Uh, voor een gespreksronde die tot drie uur vanmiddag gaat duren. Uh, we weten dus niet waar ze het precies over hebben. Gisteren ging even het gerucht dat ze overeenstemming zouden hebben bereikt over het financiële einddoel. Waar wil dit nieuwe kabinet aan het einde van zijn zittingsperiode uitkomen? Maar dat bleef bij een gerucht. Dus ik kan je niet vertellen of dat al dan niet klopt. De heren zijn dus net naar binnen gegaan. Uh, Diederik Samsom en zijn team Jeroen Dijsselbloem gingen over het Binnenhof. Um, die hadden niet zoveel te melden bij binnenkomst. En Rutte en zijn team hebben we helemaal niet gezien. Dat is misschien ook niet zo heel verwonderlijk. Want ik, kijk nu naar, ik sta op het Binnenhof en ik kijk nu naar de stadhouderskamer. En die ligt op de eerste etage van het gebouw van de Tweede Kamer. Daarboven is de kamer van Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, althans de plaatsvervangend uh, en de mede-onderhandelaar met Mark Rutte. Die hoeft alleen maar een trappetje af te dalen om in de stadhouderskamer te gaan. Dus misschien is het niet zo gek dat we die niet hebben gezien. Ja, ja dan, dan nog wat anders. Vandaag moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden voor de, voor de Tweede Kamer. Tot twee minuten geleden uh, kon er uh, belangstelling worden getoond. Zijn wat kandidaten? Weet jij uh, wie het gaat worden? Uh, ik durf daar nog geen voor over te doen. Uh, tot 12 uur konden zich inderdaad nieuwe kandidaten melden. Dat is uh, niet gebeurd, heb ik begrepen. Dus het blijft bij de drie kandidaten die vanochtend een sollicitatiebrief hebben uh, gestuurd. Uh, dat zijn Gadisha Ariep van de Partij van de Arbeid, Gerard Schouw van D66 en Anoushka van Miltenburg van uh, de VVD. Um, in die sollicitatiebrief omschrijven ze ongeveer wat voor voorzitters ze denken te zijn. Nou, ik zal daar wat citaten uithalen. In de brief van uh, Khadija Ariep staat bijvoorbeeld... dat zij vindt dat de voorzitter van de Tweede Kamer... het debat de ruimte moet bieden. Waarbij die niet alleen moet kijken naar wat zich in de Tweede Kamer afspeelt... maar vooral ook wat er um, in de samenleving gaande is. Um, van Miltenburg, van de VVD, Anoushka van Miltenburg... die zegt dat zij vooral een vrolijke voorzitter zal zijn... met gevoel voor inhoud die bijdraagt aan een goede sfeer... aan een effectieve en inhoudelijke vergadering. En Gerard Schouw, de enige man, de mannelijke kandidaat... die zegt dat het, als hij de voorzitter zou worden... Dan dat het zijn ambitie is om verder te bouwen aan een gezaghebbende Tweede Kamer... om de toegankelijkheid van de Tweede Kamer te vergroten. Nou, vanmiddag is dat debat. Daar worden sollicitaties toegelicht. En daar hangt toch wel veel van af. En aan het einde van dat debat wordt er gestemd. Hoe laat dat gaat gebeuren, is dat al bekend? Aan het einde van de middag. Dat hangt een beetje af van de tijd die het debat zelf in beslag zal nemen. Wilba Borgman in Den Haag, dank je wel. Uh, de verlichting langs sommige snelwegen gaat s'nachts uit. Dat is een van de bezuinigingsmaatregelen van Rijkswaterstaat. De dienst moet tot 2020 ruim 1,5 miljard euro besparen. De maatregel gaat eind deze maand al in. Op de A6 tussen Hollandse Brug en Almere en bij Lelystad. En vanaf maart dan gaat de verlichting ook op andere plaatsen s'nachts uit. Volgens Rijkswaterstaat wordt er rekening gehouden met gevaarlijke punten... zoals scherpe bochten. Daar blijft de verlichting dan aan. En ook in tunnels blijft de verlichting branden. Verder gaat Rijkswaterstaat besparen op wegwerkzaamheden. Die zullen s'avonds vaak eerder beginnen en ook zal er vaker overdag worden gewerkt. En dan erkennen ze bij Rijkswaterstaat dat daardoor meer files zullen ontstaan. Het zij zo. Prins Willem-Alexander heeft bij de start van de kinderpostzegelactie... gezegd dat het een moeilijke dag is voor de familie. Vandaag is zijn broer, prins Frieso, 44 jaar geworden. Frizo kwam in februari van dit jaar in het Oostenrijkse leg onder een lawine terecht... en ligt sindsdien in coma. Willem-Alexander zei niets over de gezondheidstoestand van zijn broer. Hij herhaalde dat de Rijksvoorlichtingsdienst verdere mededelingen zal doen... als de toestand van prins Friso significant verandert. Willem-Alexander sprak zijn dank uit voor alle steun die de familie nog steeds krijgt. De prins bestelde op de Eikenhoorst in Wassenaar het eerste setje kinderpostzegels. Op de zegels staan dit jaar zijn drie dochters. Prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. De prins heeft de foto's van zijn dochters zelf gemaakt. Hero Brinkman is veroordeeld voor bedreiging van zijn aannemer. Het voormalige Kamerlid heeft een voorwaardelijke geldboete gekregen... van 500 euro en een proeftijd van een jaar. Brinkman had ruzie met de aannemer over de verbouwing van zijn boerderij. De rechtbank. De rechter heeft geoordeeld dat de heer Brinkman de buurman... heeft bedreigd met een bijl door die bijl boven het hoofd te houden... en op de buurman af te lopen. Hij is vrijgesproken van het bedreigen van de dochter van de buurman. Zaak zou door het OM geseponeerd worden, maar Brinkman wilde per se een uitspraak. En de rechtbank in Haarlem heeft hem nu dus veroordeeld. Dit is het NOS-journaal, het doorald Megens. In Engeland worden voorbereidingen getroffen om de radicaal geestelijke Abu Hamza uit te leveren aan Amerika. Dat kan omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toestemming heeft gegeven om hem uit te leveren. Hamza vocht zijn uitzetting jarenlang aan. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, eerst maar eens even die Hamza. Wie, wie is dat ook alweer? Ja, met zijn uh, lange baard, en haak op een van zijn armen... is toch wel een bekende verschijning in Groot-Brittannië. Uh, geboren Egyptenaar, zoon van een officier... maar woont al sinds de jaren zeventig in Groot-Brittannië. Uh, hij radicaliseerde in de jaren negentig. Vocht ook een tijdje aan de zijde van Bosnische moslims... tegen Servische troepen in de Joegoslavische oorlog. En bij terugkeer uh, begon hij uh, te prediken hier in Londen, in moskeeën hier. En dat waren vrij radicale preken, uh, hij zette aan tot de gewelddadige jihad... Nou, en dat leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie in 2004. Sindsdien is hij ook nooit meer op vrije voeten gekomen. In 2006 is hij door een Britse rechter veroordeeld... tot zeven jaar voor het aanzetten tot haat... en de uitlokking van uh, moord van niet-moslims. En nu de Amerikanen dus willen hem hebben... voor het opzetten van een trainingskamp voor terroristen in de VS... en ook willen ze hem vervolgen voor de grijzeling... Van Westerlingen in Jemen. Hmm, en daar was hij tegen. Daar heeft hij zich tegen verzet. Waarom vocht hij uh, zo tegen die uitzetting? Ja, samen met vier andere terreurverdachten, deed hij dat, bij de Europese rechters. Ja zij argumenteerden. Uh, wij, bij ons staat een onmenselijke behandeling te wachten in de Verenigde Staten. Ze zijn bang dat ze worden opgesloten in de zogeheten Supermax Prison. Uh, dat ze heel weinig bewegingsvrijheid zullen hebben. En Abraham zegt ook: als ik veroordeeld word. Ja, dan uh, krijg ik niet de mogelijkheid om vervroegd vrijgelaten te worden. Uh, de Europese rechters, ja, die, bewezen, die bezwaren van de hand... die oordelen dat, de, dat ze dus niet in uh, hoger beroep mogen tegen de uitlevering. Ja, en daarmee komt dus uh, een einde aan een hele lange juridische strijd... die meer dan acht jaar duurde. En dit maakt dus uiteindelijk de weg vrij voor uitlevering aan Amerika. En wanneer die dan uiteindelijk uitgeleverd gaat worden, is dat al duidelijk? Ja, de verwachting is dat dat binnen drie weken gaat gebeuren. Uh, dan staat hem een nieuw proces te wachten natuurlijk in de Verenigde Staten. Ja, en als Abu Hamza uh, hiervoor veroordeeld wordt, hè, waarvoor hij in Amerika verdacht wordt... Ja, dan staat hem een levenslange gevangenisstraf te wachten. Arjen van der Horst, dankjewel. In Kreeveld, dat is in Duitsland, net over de grens bij Venlo... is vanochtend een grote brand uitgebroken in een meststoffabriek. Dat drijft een zwarte rookwolk richting het noordoosten... maar volgens eerste metingen is die wolk niet giftig. De autoriteiten in Duisburg, zo'n 20 kilometer van Kreeveld, sloegen groot alarm. Ze adviseren uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Scholen- en kinderdagverblijven wordt geadviseerd... kinderen voorlopig binnen te houden. Met de huidige windrichting is de verwachting... dat de rookwolk niet richting Nederland zal drijven... Brandweer in Limburg houdt de situatie wel in de gaten. De brand is inmiddels in Kreveld onder controle. China heeft zijn eerste vliegdekschip in gebruik genomen. Daarmee kan het communistische land zijn belangen... tot ver buiten zijn territoriale wateren beschermen. De ingebruikname van het vliegdekschip is een volgende stap... in de modernisering van China's strijdkrachten. De buurlanden van China volgen die modernisering met zogen. Behalve Japan hebben ook Vietnam, de Filipijnen en Maleisië... conflicten met China in de Oost- en Zuid-Chinese zee van tijd tot tijd je die op, zoals nu met Japan rond die eilandengroep. China is nu het tiende land ter wereld dat een vliegdekschip heeft. Amerika heeft er met elf schepen de meeste. Het parlement van Noord-Korea komt vandaag bijeen in een speciaal ingelaste zitting. Dat is de tweede parlementszitting binnen een half jaar tijd en dat is ongebruikelijk. In de tijd van Kim Jong-il kwam het parlement meestal alleen in het voorjaar bijeen. Wat er besproken gaat worden is onduidelijk, er is geen agenda bekendgemaakt. Kennis van het land houden de rekening mee dat er economische hervormingen worden aangekondigd, met name op landbouwgebied. In Noord-Korea moeten boeren bijna de helft van hun productie afstaan aan de staat. Er zijn berichten dat het regime een vast kwotum wil instellen. Wat meer wordt geproduceerd is dan voor de boer zelf. En op die manier zou Pyongyang de landbouwproductie willen stimuleren. Een inbreker is overleden na een vechtpartij met de bewoners van een huis in Diece. In Noord-Brabant gebeurde dat. De bewoners zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Ze zijn niet gearresteerd. De inbreker werd vannacht in zijn huis betrapt, zegt de politie. Daar is kennelijk een vechtpartij bij ontstaan tussen de bewoners en de inbreker. Dat konden onze mensen van de meldkamer ook horen op de achtergrond. En toen de agenten arriveerden, was de inbreker buiten bewustzijn. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Maar na aankomst in het ziekenhuis is die 37-jarige man overleden. De bewoners van het huis raakten bij de vechtpartij gewond. De politie is nu bezig met forensisch onderzoek in en rond dat huis in Diezen. De renners in de Ronde van Frankrijk moeten volgend jaar, in de 100ste editie, twee keer de Alpe d'Huez beklimmen. En ook is de winderige berg weer opgenomen, de beruchte Mont Ventoux. De officiële presentatie van de Tour 2013 is pas volgende maand, eind volgende maand, de 24 oktober. Maar de Franse krant Le Dauphiné Libéré heeft al inzage gekregen in het etappenschema. Alpe d'Huez wordt beklommen op 18 juli. En Royston Drenthe komt definitief niet naar Feyenoord... zegt technisch directeur Martin van Geel. Drenthe had zichzelf aangeboden bij de club... waarbij hij in 2007 miljoenencontract bij Real Madrid in de wacht sleepte. Na omzwervingen via Hercules Alicante en Everton... is de transfervrije Drenthe nu weer op zoek naar een club. <middels> Nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide bulletin. Inschrijvingstermijn voor de nieuwe Kamervoorzitter... die is 11 minuten geleden, 12 uur gesloten. Vanmiddag dan kiest de Kamer een nieuwe voorzitter. De Rijkswaterstaat gaat s'nachts langs de snelweg het licht uitdoen uit bezuinigingshoogpunt. En Groot-Brittannië mag een radicale geestelijke uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen de lunch met Bert Kranenbarg.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Bert Kranenburg. Goedemiddag allemaal, welkom. bij NCRV op Radio 1 niet om nou te veel op onze eigen schouders te kloppen... maar het gaat goed met Radio 1. De zender scoort dankzij de Radio 1 Sportzomer het hoogste luistertijd aandeel sinds de zomer van 2005. We praten zo even met de zendermanager van Radio 1, Laurens Borst... De formatie is in volle gang, maar we horen er inhoudelijk weinig over. Na alle openheid tijdens de campagne wordt er nu niet veel gezegd. Wat bent u wijzer geworden? Ja, nogmaals, we hebben echt afgesproken er niks over te zeggen. Dus ik moet het echt laten bij deze procesmededelingen. In het Mediaforum spreken we over deze radiostilte met programmamakers... Aad van den Heuvel en Art Roorjakkers... De quizkandidaat heet Colin Droge en komt uit Limmen. Wilt u ook een keer meedoen aan de quiz, mail dan uw naam en nummer naar nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. Dus, nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws van vandaag. Het marketing- en communicatieblad De Vonk met een F is boos op de Volkskrant. Zij hebben namelijk sinds kort een nieuwe zaterdagbijlage getiteld De Vonk met een V. Het Marketing- en Communicatieblad vindt dat de titel van de zaterdagbijlage te veel op hun naam lijkt. En daarom willen zij dat de Volkskrant een andere naam voor de zaterdagbijlage bedenkt. Om die eis kracht bij te zetten heeft het blad een kort geding aangespannen en een dwangsom geëist van een half miljoen euro. Volkskrant-hoofdredacteur Philip Remark noemt de eis in de Telegraaf absurd en wijst erop dat de titels verschillend worden geschreven. Er is leven na de dood. Als je niets regelt, leef je na je dood door op Facebook en andere sociale media. Soms met pijnlijke gevolgen voor de mensen die van je houden. Je nabestaanden kunnen niet eenvoudig je account verwijderen of wijzigen. En daarvoor is sinds vandaag een nieuwe dienst, de sociale media-executeur. Ik ga erover praten met Lucienne van der Geld. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Kanenbar. U bent een notaris, mevrouw van der Geld. Bent u dat veel tegengekomen, die pijnlijke gevolgen voor nabestaanden? Nou, zelf nog niet zoveel tegengekomen, maar we zien het al wel. Zeker als iemand jong overlijdt en onverwacht uit het leven wordt uh, gehaald. Hè, dat er dan allerlei berichten op uh, internet of op Facebook komen van... Uh, gaan we een biertje drinken of uh, leef je nog wel? Maar ook bijvoorbeeld dat er allerlei notificaties... Hè. u kent vast wel die verjaardagen ja. en die felicitaties... nog uit naam van die overledenen uh, verzonden blijven worden. Ja, en dat mensen toch geattendeerd worden ook dat je zelf jarig bent... terwijl je overleden bent. Precies, en dat, dat kan natuurlijk voor nabestaanden heel erg pijnlijk zijn. En er zijn natuurlijk allerlei zaken op het internet... wij noemen dat het online erfenis... die je misschien niet uh, hè, zo lang na je dood nog uh, in de openbaarheid wil hebben. Is het een enorme klus om iemand die overleden is van LinkedIn, van Facebook en van Twitter te halen? Ja, we hebben het dus heel, uh, helemaal uitgeplozen. En uh, dat is inderdaad een hele klus. Het uh, zijn ook geen Nederlandse bedrijven. Dus je moet met allerlei verklaringen uh, naar het buitenland komen. En dat is best wel ingewikkeld. Vandaar dat wij zijn gaan kijken van hoe kan iemand daar nou uh, proactief mee omgaan. Hè, dus voor zijn nabestaanden eigenlijk die last besparen. En dat kan dus vanaf vandaag met de sociale media-executeurs. Uh, hmm bij onze netwerkkantoren. Hoe gaat u die nabestaanden dan helpen? Uh, wij gaan die uh, nabestaanden helpen uh, met de verklaringen en, en alle informatie die zij nodig hebben om bijvoorbeeld van uh, het profiel op, uh, op Facebook een gedenkpagina te maken of bijvoorbeeld het Twitter-account uh, te verwijderen. En mensen uh, die zelf actief zijn op uh, de sociale media, gaan wij helpen met die sociale media executeur Gaan wij bewust maken dat ze in hun testament uh, hun wensen en maar ook hun accounts en wachtwoorden ja. uh, kunnen verstrekken. Ja, zodat je iemand anders bij je account kan als je dus, zelf overleden bent... Ja, ...en kan besluiten van wat ga ik ermee doen? Ja. Ga ik ermee stoppen ja. of maak ik er een herdenkingspagina van? En je weet dan ook natuurlijk meteen de wensen van de overledene zelf... ...van wat had die persoon gewild? Dat, dit zijn vaak toch niet dingen die je met, uh, met je nabestaanden bespreekt. Wordt er al over nagedacht door mensen? Er wordt nog uh, te weinig over nagedacht. Dat, vandaar dat wij graag mensen daar bewust van, uh, van willen maken. En uh, het zijn natuurlijk niet alleen de sociale media. Wij zijn uh, actief op dit gebied ook nu aan het uitzoeken... hoe zit het met Gmail, e-mailberichten die ergens in de cloud bewaard worden. Ja. Maar ook foto's um, en al dat soort andere zaken. Bijvoorbeeld iTunes aankopen. Dus uh, het trekt zich eigenlijk nog veel verder uit dan alleen die sociale media. Nou zijn er 7 miljoen mensen in Nederland actief op ja. alleen al die sociale media... Dat is een ja. mooie nieuwe klantenkring voor u. Nou, we willen natuurlijk iedereen uh, van harte welkom heten in heel Nederland op onze kantoren. Dat begrijp ik. Maar het gaat er voornamelijk om dat mensen zich er in ieder geval bewust van zijn. En dat nabestaanden die ermee worstelen een route weten te vinden uh, om, uh, om hiermee geholpen te worden. Mevrouw Van der Geld, dank u wel voor uw toelichting. U bedankt. Dag meneer Kanenbar. Rob Wijnberg stopt als hoofdredacteur van NRC Next. Hij wordt columnist voor NRC Handelsblad en NRC Next. Rob heeft de afgelopen twee jaar met veel creativiteit en hartstocht leiding gegeven aan NRC Next. Hij heeft een aantal nieuwe pennen aangetrokken en nieuwe formats geïntroduceerd. Laat NRC Handelsblad hoofdredacteur Peter van der Meers weten in een verklaring. Wie Rob Wijnberg opvolgt is onbekend. En zowel Van der Meers als Wijnberg waren uiteindelijk niet bereikbaar voor commentaar. De oplagecijfers van de landelijke kranten over het tweede kwartaal van 2012 zijn vandaag gepubliceerd. De betaalde oplagers van de landelijke kranten laten ten opzichte van het kwartaal ervoor uh, weer een daling zien. Uitzondering is NRC Handelsblad. Die krant uh, stijgt licht van 189.000 naar 190.000. Zijn er toch duizend meer. Opvallend is dat het i e abonnement van NRC juist een daling laat zien. Bij de regionale dagbladen is dezelfde trend te zien als bij de landelijke kranten. De betaalde oplagers daalden ook daar weer licht. Goed nieuws dus voor Radio 1. De luistercijfers over de periode juli-augustus zijn bekend geworden. En die zijn uitstekend. Het marktaandeel van Radio 1 is flink gestegen. Vanochtend heb ik even Laurens Borst gefeliciteerd, de zendermanager van Radio 1. En hij vertelt met hoeveel procent de luistercijfers zijn gestegen. Uh, we zijn ten opzichte van precies een jaar geleden... we vergelijken vaak periodes een jaar geleden... zijn we met 0,3 procent gestegen. Nou lijkt dat dan niet zoveel misschien... Maar het is wel veel, omdat we uh, uh, door de zendmastbranden uh, een jaar geleden uh, flink uh, achteruit waren gegaan in uh, luisteraars. En wat je nu in de cijfers ziet in het marktaandeel is dat we dat uh, voor een heel groot deel weer ingelopen zijn. Dit marktaandeel is het hoogste sinds 2005 voor Radio 1? Ja. Ja, dat was nog, 2005 was nog voor de tijd dat ik zendermanager werd voor Radio 1. Maar het schijnt dat in 2005 voor het laatste 9% is gehaald. Dus ik ben blij dat, uh, dat het nu ook gelukt is om, uh, om het in 2012 voor elkaar te krijgen. In juli en augustus, dat was natuurlijk de periode van de sportzomer op Radio 1. Is dit het sportsomereffect? Uh, dat, nou, dat zou je best wel uh, kunnen zeggen, denk ik. Uh, we zijn de, de sportzomer uh, begonnen op Radio 1 vanwege die zendmast branden. We zeiden van, uh, we zijn zoveel luisteraars kwijtgeraakt. We moeten iets doen met z'n allen. Iets waar we de aandacht mee trekken. Iets uh, waar we trots op kunnen zijn. Iets waar de luisteraars op afkomen. Uh, en dat is de sportzomer toen geworden. Uh, we hebben negen weken lang met alle publieke omroepen... Uh, in een uh, vaste uh, programmering met vaste presentatoren... Uh, in een, een Niels-schema hebben we een hele mooie mix gemaakt... van nieuws, uh, sport en uh, muziek. En uh, nou ja, wat je nu na, na de, nu na alle cijfers binnen zijn, uh, kan zeggen dat dit een, een, een formule is. Dit is een manier is van radio maken die, uh, ja, die aanslaat en uh, waar luisteraars op afkomen. En heel veel mensen gaat het nooit vanzelf, dit soort projecten. Jij hebt je als zendermanager sterk gemaakt voor die sportzomer. Is dit de kroon op jouw sportzomer? Nou, ik wilde eer uh, zeker niet uh, naar mij uh, toe halen. We hadden tijdens die sportzomer een, uh, een geweldige uh, projectleider, Marion van der Wouw. Maar ik, vind het, ik zou toch de credit vooral aan de omroepen willen geven. Het zijn de omroepen geweest die mensen ter beschikking hebben gesteld. Waardoor er één grote redactie gevormd kon worden. En dankzij de inzet van al die mensen en, de, en omroepen hebben we dit voor elkaar kunnen, kunnen krijgen. Nu is de sportswomen voorbij. De omroepen zijn allemaal weer terug in eigen huis. Hoe hou je dit marktaandeel vast op Radio 1? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik, ik moet je eerlijk bekennen, we, we halen... Altijd wel in de zomer een hoog marktaandeel hè? vanwege de Tour de France die we ieder jaar doen en die altijd erg succesvol is. We hebben dat nou een beetje uitgebreid. Uh, ik denk dat het een utopie is als we dit marktdeel uh, uh, ook uh, zullen we zeggen, in december uh, nog uh, vast hebben kunnen houden. Als, je, als we het geweld hebben van uh, dingen die op andere zenders gebeuren zoals Sears Request bij 3FM en de Top 2000 uh, bij, uh, bij Radio 2... Dus uh, dat gaat ons niet lukken, maar ik hoop wel dat, uh, dat we een heleboel nieuwe luisteraars uh, kennis hebben laten maken met, uh, met uh, deze zender. Luisteraars die er vroeger niet waren. En dat die toch uh, dan uh, na zo'n uh, zo drukke decemberperiode toch uh, weer bij ons terugkomen. Dus ik hoop dat er wel wat van die winst overblijft. De volgende sportzomer pas over vier jaar weer, als er weer Olympische Spelen en een EK en de Tour de France tegelijk zijn? Nou, wat mij betreft in ieder geval uh, uh, volgens deze formule. Maar dat uh, moet allemaal nog uh, uh, moet oververgaderd worden met, uh, met de omroepen. Maar ja, we gaan er binnenkort uh, gaan we eens kijken. En, en wellicht dat we volgend jaar zomer al een uh, sportzomerlight of zo, uh, zo eens kunnen doen. Ik weet het niet. Uh, ik, uh, we gaan er met elkaar over praten. Gefeliciteerd met het succes. Dank je. Twitter gaat in de toekomst minder belang hechten aan het aantal volgers dat een gebruiker heeft. Het aantal keren dat een bericht wordt doorgestuurd moet veel belangrijker worden. Dat heeft F. Williams, een van de oprichters van Twitter in New York, laten weten. Het aantal volgers zegt volgens Williams niet zoveel over het bereik van een tweet. Het gaat er veel meer om hoeveel mensen je tweet hebben gezien. Justin Bieber is op YouTube verslagen als meest gewaardeerde artiest... door de Zuid-Koreaanse artiest PSY. Even luisteren. Hoppa, oh. een Hop, hop, hop, hop, hop aan Gangnam Style. Zijn wereldhit Gangnam Style heeft sinds 15 juli 2012 al 2,6 miljoen likes gekregen. Meer dan welke YouTube-video dan ook. De video werd ruim 262 miljoen keer bekeken in 2,5 maand tijd. Gangnam Style is een hit in landen als de Verenigde Staten, Zweden, Denemarken, Japan, Nieuw-Zeeland... En Nederland. Naast het aanstekelijke deuntje is vooral de bijbehorende videoclip dus een hit. En daarin is het speciale gangnam Dansje te zien. We moeten maar even oefenen. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat BNN-presentatrice Nicolette Kluiver... voor het programma Try Before You Die een rijdende trein tot stilstand bracht. Er ontstond commotie over, maar het leverde ook spannende televisie op. Van het kind af aan droom ik al van hoe het zou zijn om aan de noodrem te trekken. Het fascineert me onwijs hoe zo'n kleine handeling zo'n groot gevaarten stop kan zetten. Vandaag blijft het niet meer bij fantaseren, vandaag ga ik het doen. Ik trek eerst mijn noodrem, dan sla ik hier het glas in van de noodknop deurbediening. druk ik die knop en dan spring ik eruit en ik heb ongeveer de plek uitgekiend. Daar staat een auto klaar, daar spring ik dan in. En dan ben ik gevlucht en heb ik mijn fantasie uit laten komen. Doe ik al? Zal ik het doen? Ja, 17. Oh my god. Wat is dit lekker? Wat is dit lekker? I just my TV and I feel so... Ja, en is dit aangifte tegen Nicolet Kluiver wegens misbruik van de noodrem, vandalisme en ongeoorloofde baanbetreding. Het liep voor Kluiver met een sisser af. De spoorwegpolitie had het te druk en reageerde als volgt: "Het is strafbaar, maar op het spoor gebeuren dagelijks ernstige dingen." Dit is Radio 1. Lunch. Het door met Mediaforum. On... Dat bedoel ik, door met ons Mediaforum met uh, aan tafel uh, Art Rooijakkers en Aad van den Heuvel. Welkom allebei. wel. Art, debutant in dit forum. Mm -hmm. En we dachten, het is leuk als we jou nou eens koppelen aan ons, nou wat zal ik zeggen, minst jeugdige forumlid. Minst jeugdige forumlid. De nestor, zo'n aardig woord. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Mensen kennen jou natuurlijk vooral als presentator van Wie is de Mol, denk ik. Wat doe je nog meer? Uh, ik ben programmamaker. Ik heb een eigen productiebedrijf. Uh, ik heb vroeger als journalist gewerkt bij Nova. Uh, uh, Daarna bij Net5 gewerkt in center Management. Peking Express daar gepresenteerd. En nu druk bij de AVRO als presentator. Ja, Zo'n productiebedrijf, wat doe je dan? En dan maak je televisieprogramma's. Tenminste, die hoop je te mogen maken. Het is vooral 90% van de tijd uh, uh, proberen een goed programma te verzinnen. En, uh, die nou, en, en in die 90% zit dan ook nog het leuren ermee met je mm -hmm. idee. Want ik vind mijn eigen ideeën meestal briljant. Ja. Maar het probleem is andere mensen daarvan overtuigen. Ja, die mensen en dat aan de andere van de tafel die dan kijken van... Nou ja. Ja, dat zie ik niet zitten. Nee, ja. Ja. Ja. Dus maar bijvoorbeeld onlangs hebben we voor TV Lab hebben we een, een interviewprogramma gemaakt. En dat uh, is uitgezonden. Dat is uitgezonden. En daar mag je meer van gaan maken? La, laten we het hopen. Er wordt nu nog, oh, uh, wordt net nog over als over veel, allemaal. wordt daar ja. ook daarover vergaderd ja. bij ja. de publiek. Ja. Uh, Aad, kende jij deze achtergronden van Art roy -Jakkers? Nee. Nee. Jij kende hem van Wie is de Mol en dat nee, was het? Nee, dus ik dat hij producer was en Wie is de Mol, Ja. Ja, uh, Wie en, heeft de Mol? Heel, en heeft een heel bekend hoofd. Ja, nou, maar dat, als je Wie is de Mol presenteert en half Nederland kijkt daarnaar, dan lukt dat ook wel natuurlijk. Ja. De fans van Wie is de Mol zijn daar het hele jaar mee bezig hè, met, die, met die serie. Uh, we weten inmiddels uh, het land waar het dertiende seizoen zich gaat afspelen, dat is Zuid-Afrika toch? Nou, er is een filmpje naar buiten gekomen. In de strijd om de televisiering hebben ook wij een filmpje gemaakt. En daarin is te zien, uh, daarin be zijn beelden te zien uit Zuid-Afrika. Ja. En mensen trekken daar de conclusie uit dat we dus in Zuid-Afrika zijn geweest. Oh, want zelfs daar mag je al niks over zeggen. Nee. Nee, Dus zit één zinnetje dat. van jou in, we zijn er klaar voor. Ja, nou dat klopt wel. We ja. zijn er echt wel klaar voor. Ja, ja. Dat ja. lijkt me niet, niet ja. zoveel gezegd. Ja. Die televisiering, ja, daar hoor je weer veel over op dit moment. Ik zie spotjes uh, over televisie uh, trekken, ik, zie, ik hoor spotjes op de radio. Jij hebt hem gewonnen hè, met ook dat nog. Ja, met ook dat nog. Dat was een uh, tamelijke verrassing voor ons toen. Want we draaiden geloof ik uh, anderhalf seizoen pas. En uh, iedereen had ingezet uh, op uh, Medisch Centrum West in die tijd. Zoals ze nu inzetten, waarschijnlijk op Boerzoek vrouw. He, dan kijk je naar de kijkcijfers. En, uh, het andere programma had zelfs de champagne al klaarstaan... en het zaaltje huur die avond. Dus dat is een complete verrassing voor ons. Maar, ja. wel, maar wel de definitieve doorbraak voor Aad van de Heuvel natuurlijk. Uh, <lacht> nou, ja, in, in dat show... Ja, kijk, ik ben een van de weinigen die ooit en een nipkof met brandpunt... Ja. en een televisiering ja. Ja. heeft gewonnen. Dus, uh... Maar vond je het belangrijk om hem te winnen? Ach, uh, het was ontzettend ah, is ontzettend leuk. Nee, nugder. nee, het is ontzettend leuk... omdat het uh, iets zegt over de publieke waardering... en de kijkdichtheid naar een programma. En natuurlijk, dat, is, uh, dat moet je niet zomaar weggooien. Want dat was de prijs toen nog. Tegenwoordig heb ik de indruk... is de prijs voor degene die het best campagne gevoerd heeft, Art. Nou, het is in ieder geval de prijs voor het programma... met de, de uh, trouwste fanscharen. Dus wat dat betreft denk ik en hoop ik... dat Wie is de Mol niet kansloos is. Want wij hebben enorm trouwe fans... waar we heel veel aan danken. En ook het feit dat we al jaren achter elkaar... Uh, genomineerd zijn en bij de beste drie zitten. Maar we zijn uh, een beetje de Anita Witsier... onder de programma's aan het worden. Dus Anita Witsier is volgens mij negen keer genomineerd. Ja, ja heel is genomineerd, is veel uh, ja. Zo, ja. Uh, En uiteindelijk heeft ze hem gewonnen. Dus daar houden wij ons aan vast. We zijn ook al verschillende keren genomineerd. Uh, ja, en kan, en die kan, weet... want, uh, vorig jaar won Voetbal uh, International... Ja. tot grote verbijstering ja, dat was een ja, ja. verbazing als ja. die jullie hadden. En dat was buitengrond uh, terecht, vond ik. Het was een heel erg publieksprogramma... met hele trouwe fans. En, uh, maar die, maar die sportjes hart, want ik zie bij al die programma's... die aan het uitzenden zijn... Van, en ga op ons stemmen voor de televisiering. Ja, dat kunnen jullie ja. natuurlijk niet. Want jullie zenden niet uit op dit nee, moment. Ja, dat is een nadeel volgens mij. Dus de, de, de grote kanshebbers zijn denk ik wel. Inderdaad Boerzoetvrouw, zoekt De Voice of Holland. Ik hoop Wie is de Mol ook. Maar Erik Aprijs zit er ook bij. Dat zijn allemaal programma's die nu worden uitgezonden. Ja. En die dus ook druk campagne voeren. En ja, of, je gaat, of je gaat bij de Wereld Draai doorzitten. Ali B. staat aan tafel. Ja. Uh, schakelde mies Bouwman en Raphaël van der Vaart in. Waarom ja. doe je niet zoiets? Uh, nou volgens mij is dat niet zozeer de keuze. Waarom doen wij niet zoiets? Waarom doet de wereld eruit hoor niet zoiets? Oh ik hoor is dat Ali gewoon gebeld had en gevraagd had. En gevraagd had. Is het, goed het dat ik heb? Ja. Oké, okay, nou ik vind dat Ali Bey daar heel goed campagne voor. Je kan je afvragen hoeveel uh, nut het heeft om Sylvie en Raphaël van de Vaart campagne voor, te laat, voor je te laten voeren. Maar het is in ieder geval een hele goede manier om weer aan de aandacht te komen. En ik, ik gun het hem ook om hier te zijn. het nou, um, was voor mij volkomen nieuw dat campagne voeren. Ja, ja dat, dat is in oh, een paar op, jaar uh, zelfs op de radio gebeurd. Ja. Uh, ja, ik hoor uh, Jan Slagter van max voortdurend zeggen dat Dr. Deen zo mooie drama's heeft. is, dat gisteravond voor 10 uur journaal in de stertijd, dus in spot-tijd... Uh, ingekochte reclametijd ja. maakt Max reclame ja. voor uh, ja. Dr. Deen volgens mij ja. ook. Ja, dat is weer een zin. nieuwe stap, ja. zeg maar. Dus zo van dit blokje. Is, is het nog leuk, die prijs, op deze manier? Moet het niet gewoon naar het beste programma gaan, punt? Ja, het zou uh, niet naar het beste, maar misschien naar het best bekeken programma moeten gaan. Want dat is, oh, dat is eigenlijk een de echte ja. Ja. ja. Dan heeft boerzoek Vrouwen dus dit jaar... Zijn we daaruit? Hartelijk dank. Half één geworden, tijd voor Doral Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Er hebben zich geen nieuwe kamer Kamerleden gemeld. die voorzitter van de Tweede Kamer willen worden. Betekent dat de strijd definitief gaat tussen Anushka van Miltenburg van de VVD. Gerard Schouw van D66 en PVDA Hadisha Arib. kandidaten konden zich tot 12 uur melden. als ze Gerdy Verbeet wilden opvolgen. Vanmiddag maakt de Tweede Kamer een keuze.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 Met de huidige windrichting is de verwachting dat de rookwolk niet richting Nederland drijft. Brand in Kreefeld is inmiddels onder controle. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. In het zuidoosten van het land is het bewolkt met plaatselijke bui. In de rest van het land is het droog en wisselen stapelwolken in korte zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag kunnen verspreid over het land enkele buien ontstaan. En daarbij is ook kans op onweer. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten en het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden. Vanavond concentreren de buien zich meer op het westen van het land... en in het oosten klaart het dan wat vaker op. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 11. Morgen, woensdag, begint de dag op veel plaatsen bewolkt. Later breekt vooral in het westen af en toe de zon door. Er ontstaan een paar buien en het wordt ongeveer 18 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Tafel media -forum. Art Roorjakkers, presentator en uh, heeft een eigen productiebedrijf. Maakt allemaal televisieprogramma's. En Aad van den Heuvel, uh, ja, daar we niks over te zeggen. Die kent iedereen uh, al. Hoe lang, hoe lang maak jij al programma's? Ja, of veertig? Uh, nou, ik ben uh, werkzaam bij de publieke omroep sinds 1960. Ik ben er 1959 aangenomen, ja. per ongeluk. Ja. Omdat uh, een directeur dacht dat ik uh, kwam solliciteren... terwijl ik een interview met hem wilde maken... <laughs> <laughs> toen was ik binnen drie dagen aangenomen. Ik had niet eens televisie thuis. Maar ik wist er ook helemaal niks van. Maar ja, 1959, 1960, niemand wist er maar iets je, van. Nee, toen moest iedereen ja, het ja. En nog steeds hier aan tafel. Fantastisch. Rob Wijnberg, het in het uh, media nieuws? stopt als hoofdredacteur bij NRC Next. Hij wordt columnist voor zowel NRC Next als NRC Handelsblad. Uh, NRC wil een steviger positie in de ochtend. En gaat uh, NRC Next iets nieuwsier maken. Lezen jullie die krant? Ik heb een abonnement op NRC Oké. Okay. Dus, en, en ik lees hem ook nog. Het is niet dat ik hem zeg maar, van de trap haal en dan meteen in de krantenbak nee. uh, gooi. Haad? Ik heb een abonnement op NRC. <laughs> en, en bewust niet op Niks? Uh, nou ja, God, als je NRC s'avonds hebt, uh, wat moet ik, uh, dan moet ik s ochtends maar de volkshand nemen bijvoorbeeld. Mm. Hè? Vind je, hem, vind je hem anders, Art, dan andere kranten, NRC Next? Ja, en ik vind, sterker nog, ik vind het een hele goede ochtendkrant. Ik heb ook het idee dat ze misschien slachtoffer zijn... van het feit dat NRC Handelsblad ooit plannen had om een ochtendkrant te worden. Dat gaat niet door. En dus moet nu NRC Next maar weer nieuwsier worden. Terwijl het juist een aanvulling was op de kranten zoals ze bestonden. Ik vond het heel verfrissend wat Rob Wijnberg de afgelopen jaren heeft gedaan. En, en doodzonder dat hij dat weggaat. Maar las je ook het nieuws in die krant dat je wilde lezen? Uh, nou, je hebt, bijvoorbeeld vandaag heb ik dus, staat dan op de voorpagina... een hele grote foto van uh, blote mannen in de hoek van Holland... die zich daar <laughs> in de duinen ophouden. Ja. ja, dat is niet een verhaal. Dat, en ze vergelijken dat met een kolonie stokstaartjes op de Afrikaanse steppen. Uh, ik vind dat een mooie... Uh, dat, dat gaat over naaktrecreatie daar. Dat is een mooie manier van vertellen. En dat lees je niet snel aan andere kranten. Dus Bye. het is een toevoeging. En ik denk dat voor het publiek waar NRC niks voor bedoeld is... die halen hun nieuws van internet sites, van de radio, dat, dat gaat 24 uur per dag door. Het idee dat je dus met een krant per se nieuwsie moet zijn... Uh, of met alle kranten nieuws moet zijn, is wellicht wat achterhaald. Is dat zo, Aad? Ja, dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn geweest. Want uh, Rob Wijnberg, 28 jaar toen hij begon, geloof ik, filosoof... Hij is nu net 30, hè? Ja. Hij is nu dus 30. Um, die kreeg de opdracht om uh, die krant sterk te laten afwijken van de NRC... omdat inderdaad de NRC ook met een ochtendblad wilde komen... En nu dat niet doorgaat, wat Akert al zegt... Uh, is het inderdaad misschien, ligt het in de gedachten. ze willen daar meer een, een NRC van maken in mm -hmm. de ochtenduren. Een NRC light of zo, denk ik dan? Een NRC light, ja, maar dat is het misschien al, uh, of niet, Art? Nou ja, nu, nu nog niet om meer te zijn. Ik vind. Kijk, ze hebben een paar goede rubrieken ingevoerd met de fact-checking. Ja, de, de, op op ja, ja. pagina 3... waar ja. de verkiezingstijd nu mee doodgegooid werden. Maar dus daar min of meer neergezet. Ze hebben een aantal hele goede columnisten. Marcel van Roosmalen, Renske de Geef. Dus er zitten. En dat is allemaal door op Wijnberg opgestart. Ja. Dus ik vind het wel degelijk nu een andere krant dan. Ik heb ook de volkskrant zocht dus. Uh, dat is echt, die loopt meer in de pas van de andere kant. En ja. echt meer gericht op uh, jongeren, want dat was ook de bedoeling. Ja. Ja. Ja, wat mij wel opvalt in dit geheel, dat moet ik toch even zeggen: sorry dat jullie proberen uh, van de meesten te, te spreken te krijgen. Jullie proberen even met. Ja. Uh, en dan zie je weer wat er altijd bij die pers gebeurt: als daar iets plaatsvindt, dan sluit men zich als een oester. Terwijl ze dat zo ontzettend kwalijk nemen als. Iemand in de buitenwereld die nieuws ja, ja. maakt. Uh, het, wordt het wordt gebracht als dit besluit is genomen. En het is heel fijn dat Rob Wijnberg meer kan gaan schrijven. En niet alleen voor Next, maar ook voor NRC Handelsblad. Uh, uh, Peter van der Meers complimenteert hem met wat hij allemaal uh, bereikt heeft. Ja, fantastisch allemaal. Is er wat ja. aan de hand, denk je? Ja, kijk, nu krijg je dus dadelijk weer het complotdenken... van wat zit daar eigenlijk achter? Ja. Kunnen ze betere toelichting geven? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, heeft, die, uh, heeft die Wijnberg dat slecht gedaan? Het lijkt in ieder geval uh, alsof ze zijn baan uitprijzen. Ja, is die niet geschikt om die klant nieuwsgierig te maken... Of heeft NRC misschien plannen voor toch een ochtendblad en over te gaan? Ge... Ja, er komt ook geen kom nieuwe op, hoofdredacteur. Op, op, op. Hè? Er komt een soort manager nu voor. De, de, de, dat de lijkt me variant. Ja. Ik hoor een nieuwsmanager inderdaad. Ja. Alleen ja. al voor zo'n woord. Ja, zou als ja, hoofdredacteur ja. ontslagen moeten worden, denk ik. Ja, ja dat woord manager alsjeblieft, jongens. Ja, ja. Alsjeblieft. Nou, van der Meers of Wijnberg, als wij opnieuw bellen, mogen jullie gerust de telefoon opnemen. Dan kunnen we het van jullie zelf horen in het Media Forum. Ja. Andere zaken. Mark Rutte heeft de mediastilte voor de formatie afgekondigd. Dat zou de besprekingen eh, niet verder bemoeilijken. Paul Jansen, chef van de parlementaire redactie van De Telegraaf... schrijft vandaag in zijn krant een, een column met als titel... Media zijn last en wapen in de formatie. Want de media spelen vaak een grote rol bij het mislukken van formaties... omdat zaken nu helemaal uitlekken en daardoor druk leggen op het vormen van een coalitie. Dus Aad van Heuvel, verstandig dat de VVD die mediastilte uh, strikt ja. wil handhaven? Om ja, jullie een veer in je reet te steken, het heet radiostilte. Hè? Oh, oh dat ja, dat is waar. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, natuurlijk is dat uh, verstandig. Ik bedoel, uh, stel dat ze uh, uh, elk meningsverschil... elke uh, conversatie die ze overdag hebben... iedere uh, discussie die ze hebben, als dat gaat uitlekken in de media... dat zou niet zo erg best zijn, uh, dat weet Paul Jans ook best uh, natuurlijk... die verbijsterd constateert dat het zo'n machtig wapen is... Ja. Ook in, uh, in, in de tijden van formatie. Ja, maar wat hij schrijft is uh, dat dat wapen dan nu wordt gebruikt. De radiostilte wordt toegepast. Tot het moment dat het niet meer uitkomt. Dat het handig is om dingen naar buiten te brengen. Ja. Hè, om plannen te laten lekken. Waardoor ja. je uh, ja, een plan van een ander opblaast. En kan het opeens niet meer meegenomen worden. Dat is dus allemaal puur strategie. Uh, Artijournalisten staan daar uh, dagelijks te, te, te wachten bij die deur. Ja. Om al wat te horen. Terwijl ze niks te horen krijgen. Als jij nu bij Nova nog zou werken. Zou je er ook uh, staan en Ongetwijfeld krijg je ja? dan uh, piketdienst. En dan hoor je daar ook een keer bij zo'n hek te staan... en achter een fiets dan wel auto aan te rennen. Maar ik vind de radiostilte ook voor ons als luisteraars... of kijkers of lezers vrij prettig. Ik kan nog steeds mijn deur niet uit... zonder te struikelen over een tomatenijsje, een roos... of chocoladegeld ja. van deze zes. Ja. Ik ben wel blij dat ze even ja. niet te horen of te zien zijn. Ja. Maar moeten die journalisten er wel staan dan? dan zou je zo kunnen zeggen, er is radiostilte. We wachten het er wel af. Jullie bellen ons maar als het zover is. Ja, maar dat is volgens mij het idee. Uh, bijna zoals het in Haren was uh, afgelopen vrijdag. ja, Er gebeurt niks, maar stel dat er iets gebeurt... Ja en je bent er niet bij. En zoals Paul Janssen zelf zegt... Uh, het komt soms een onderhandelaar goed uit... Ja. om even nou, iets precies. naar buiten ja. te werpen. En daar wil je dan wel bij zijn... en dat wil je wel constateren. Of was dit maar een deel van uh, het, het verhaal van, uh, van Janssen. Hè? Hij, eigenlijk ging het verhaal over dat het zo dom is... dat een kabinet dadelijk zal besluiten om in hoofdlijnen akkoord te gaan. En dan gedurende de rit zien we wel hoe we het met de kruimels gaan doen. Ja. En dat vond Paul Janssen buitengewoon oliedom... Uh, en, uh, wat, wat ik dus trouwens niet ben het anders. nee, nou, we, maar vertel maar Want? nee, ik vind dat, uh, dat uh, uh, we zitten op dit ogenblik in een, uh, in een soort crisis wat de economie betreft en wat Europa betreft wat onze woningen betreft wat pensioenen betreft en het zorgstelsel en ik uh, zou het fantastisch vinden als we op die belangrijke zaken inderdaad een akkoord bereiken waar we met z'n allen wat aan hebben ja. waar we met z'n allen wat aan vooruit gaan en dan de rest, ach dat kan in de Kamer uit onderhandeld worden. Ze staan met z'n tweeën vrij sterk... Ik denk dat ze dat, als ze van goede wil zouden zijn, ja. dat ze dat best zouden ja. redden. En dan hebben journalisten straks ook nog iets te doen. Ja, dan hebben de, journalisten, journalisten. Dat is heel het veel onderwerp te is spannend ja. wat ja. ze ervan gaan ja. vinden. De, die media stilte bij de kassuisonderhandelingen heeft heel goed gewerkt. Omdat ze daar de druk op hadden gezegd. Hè. Er was afgesproken: als er iets ja. lekt, is dat onderwerp meteen van tafel. Ja. Ja. Slim. Ja. Nee, dat is ja. slim. Ja, dat is slim. Het nou. ja, was de verliezer de, de, de lekker betaald. Ja. Was ja. het voorbeeld uh, ja. wat werd genoemd is dat Verhagen naar buiten kwam en zei: Nou, die miljardenbesparing op ontwikkelingssamenwerking is van de baan. Want dat gaat nooit door. En, en daarmee was het van de baan. Ja. En dat was, uh, ja, dan zou ik zeggen, ja, dat, dat, klinkt wel, dat klinkt wel slim. Maar als ik Rutte en Samson was, zou ik dat niet doen nu. Nee. Maar dan gaan ze voor het eerst lekken, want ze gaan vast weer lekken. Ja, maar volgens mij heeft het dan vooral te maken met de Kamerleden... die dus niet nu bij de onderhandelingen zitten. En dat heeft dan met, eh, ik bedoel, niets menselijks is de parlementariër vreemd. Dus ook met ijdelheid te maken. Je staat niet voor niks zo hoog op de lijst bij de PvdA of VVD. Dus je wil ook graag laten merken dat je heus wel weet... waar de andere heren over aan het praten zijn. Dus geeft het nog een week of ja. twee en dan zal er ongetwijfeld okay. er dan komen. komen. En af en toe komt het uh, een onderhandelaar goed uit natuurlijk. Ja. Hè? Dat hadden uh, we maar eens laten lekken. Dat ja. er niet gemorreld zal worden Als je Het wordt gewoon ouweids, en, en, uh, Ja, dat wordt, wordt uh, waar ik het nog even over wilde hebben is uh, prins Frizo, Vandaag 44 jaar geworden. Uh, zijn broer, uh, kroonprins Willem-Alexander, heeft gezegd... er is geen verandering in de, de toestand van mijn broer. En het is een zware dag vandaag. Nou was er afgelopen vrijdag ineens nieuws over zijn toestand. We hebben een fragmentje van het uh, college-tourgesprek met Desmond Tutu... waarin hij spreekt over uh, prinses Mabel. Ze belde Tutu een keer vanuit het ziekenhuis... en vertelde toen dat Frizo bewoog toen zij hem kuste. Het is een thing to om hem te zien... see om je I mean, husband lie there. daar... Oh, and she did say een andere on another day. She said she, she kissed him and he moved a bit. But yeah, I it's tough. It's really tough. Ja. Dat nieuws kwam dus verrassend genoeg niet van Prins Wim Alexander van de RVD, maar van aartsbisschop Desmond Tutu op bezoek in, in Nederland op dit moment. Aart van Heuvel, toen jij dat nieuws hoorde, wat dacht je toen? Ja, ik, ik, ik ben ook een ziek mens, want ik woon in dit land... en alles wat op dit gebied over de koninklijke familie naar buiten komt... daar schrik je dan van. Terwijl dat zo'n aardige, uh, lieve opmerking van die man was... Ja. die had met die, uh, me, met die meubel gesproken, had dit gehoord... en dacht, ja, dat is een ontzettende aardige situatie. Uh, nou, hoe, hoe schrijnend en erg het ook allemaal is... Dus daar praat hij gewoon, uh, gewoon over en, en gelijk heeft hij eigenlijk. Ja, maar hij zegt en, dus wat anders dat ik dan een beetje schrik. Ja. Dat, is, dat is onzin. eigenlijk. Maar hij ja. zegt dus wat anders dan wij steeds horen. Volgens uh, Tutu is er wel degelijk, uh, er gebeurt er wel wat. Horen wij iets dan? Nou, we horen niks. We horen nee. van Willem Alexander hebben in de zomer gehoord bij het fotomoment ja. dat er geen verandering in de toestand is. Dat heeft hij vandaag bij de start van de kinderpolsregelactie herhaald. Toetou uh, zegt niet. Ja, uh, ik ik weet... denk als je een ja. klokkenluider moet hebben dan is, is Toetoe misschien wel de beste klokkenluider ja. ter wereld om <laughs> Vind te vinden. Ja. En ze kennen elkaar uit de organisatie Die Elders. Dus de, ja, dat zal hij zal zich niet bewust zijn van het feit dat dat zo gevoelig ligt bij ons. Ik had zelf het, hetzelfde als wat Aad beschrijft, dat je erg geschikt, omdat je het idee hebt... ik krijg iets te horen wat ik helemaal niet mag weten. Uh, terwijl dat nou volgens eigenlijk mij, onzin mij eigenlijk ja. onzin is, inderdaad. Ja. Maar moet de RVD daar verder niks over zeggen? Nee. Wat moeten ze doen? Toetoe toe op het matje roepen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar, nee, maar de RVD zou kunnen zeggen... Ik hoop dat nou, een dansje uh, maken. Ja. Ja. Nee. Nee. nee, dat moeten ze zeker niet doen. Nee. Nee. En, maar, en bovendien, ik weet ook niet... ik, ik weet van dat ziektebeeld niks af. Dus uh, misschien is het ook wel heel normaal... dat uh, een, een patiënt in coma en in een diepe coma... Uh, af en toe wat beweeg, reflexen heeft. Uh, reflexen heeft ja. Ja. De pers blijft wel weg bij dat ziekenhuis in Londen. Ja, dat is goed. Vind ik uh, ook buitengewoon goed. Ja, Houdt ja dat is buitengewoon verstandig. Ja. Nee, dat mooie laatste woorden. Art Rooier, Aad van Neuvel, dank voor jullie bijdrage aan ons Mediaforum.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 tear, tear them down Well, I'm gonna tear, tear Lamford en Sons met het titelstuk van een album dat net verschenen is: Bijbel, zo heet dat album. De nationale nieuwsquiz gaan we spelen. Daarin zijn we op zoek naar de nieuwskenner van deze week. En we spelen hem vandaag met Colin Dreugen uit Limmen, 25 jaar. Klopt. Toch? Ja, ja. He? Nou, ja. Is, maar heb ik die eerste vraag goed beantwoord in elk geval? <laughs> ik ook. Zeg, uh, jij wilde de journalistiek in, maar je hebt het toch niet gedaan? Nee, nee is er nog niet van gekomen. Wat jammer. Val. Ja, dat vind niet? ik ook jammer. Ja, ik uh, merkte op mijn 16 dat ik toch uh, wat beter met mijn handen ben dan, met mijn, dan dat ik kan leren. Dus vandaar dat ik toen beslissing heb genomen om maar te gaan werken en het even uit te stellen. Misschien tot later. En wat voor werk doe je dan? Ik ben instrumentmaker. Dus ik maak allerlei uh, klei, kleine onderdelen, metaalonderdelen van uh, CNC-draaien en vreesbanken. In een uh, familiebedrijf? Ja, in een familiebedrijf. Ja. Dus je wordt straks gewoon directeur van dat bedrijf? Ja, dat, uh... <laughs> Veel verstandiger hoor in de journalistiek. <laughs> Toch? Of is dat iets dat je denkt, van, nou, dat zou ja, later, ik later als ik, ik 40 ik, word? Nou, voetbal is zeg maar een hobby. Ah, en okay. echt iets wat ik leuk vind. Ja, ja, ja. Dus ik hoop dat dat ooit nog eens uh, gaat gebeuren. En welke wedstrijd zou je dan het allerliefst becommentariëren? Uh, wedstrijd van Ajax tegen uh, Real Madrid. Ah ja. Oh ja. ja, en dat Ajax dan wint. Ja, nou ja. Door één doelpunt in de 88 ste ja, minuut. Ja. Zoiets, ja. Ja. Prima. Nou, wie weet gaan we je op die manier tegenkomen. Vandaag als uh, kandidaat in de nieuwsquiz. Als het je lukt nieuwskenner van de week te worden... dan win je daar uh, 300 euro mee. We hebben sowieso leuke prijzen die je meekrijgt aan het eind van het uh, spelen van vandaag. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren 56 punten. In de eerste ronde ga ik je een aantal vragen stellen... waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat je daar verdient bepaalt de nieuwsfactor. Daar gaan we mee vermenigvuldigen in de tweede ronde. Laten wij beginnen. Oké, okay, succes. Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. 48-jarige Michael R is de benzine die. Zonder rijbewijs, invloed van cannabis, stopsignalen negeren, doorrijden, ondanks insluiting meerdere aanrijdende en veel en veel zonder rijden en daarbij ook maatjes worden negeren. Michael Air. Ja, de benzinedief die een dodelijk ongeluk veroorzaakte... door op een filefuik van de politie in te rijden... stond gisteren voor de rechter. Vraag 1 is, hoeveel jaar cel eiste het Openbaar Ministerie tegen hem? Vijf jaar cel. Nee, dat is niet goed. Tien jaar cel is geëist. Hij reed al dertig jaar zonder rijbewijs rond. Hè? Hoorden we gisteren onder meer. Vraag 2, hoe reageerde de broer van het slachtoffer in de rechtszaal... zijn woede af op de verdachte? Ja, hij werd boos toen de verdachte met de rolstoel... de rechtszaal binnen kwam lopen. En hoe boos werd hij? Wat deed hij? Ja, hij, hij schold hem uit. Ja, hij ging verder zelfs. Hij wou hem aanvallen, geloof ja, ik. Nee, hij heeft hem, hij heeft hem bespuugd. Bespuugd, ja. uh, En zelf vindt de verdachte, hoorden wij dat de politie het ongeluk veroorzaakt heeft. Dan vraag drie. Ik lees een kop voor uit een krant. Waar gaat die kop over? Je krijgt de drie mogelijke antwoorden te horen. De kop is veel water drinken en nooit onderuit zakken. Veel water drinken en nooit onderuit zakken. Gaat het over één, het profiel van de nieuwe Tweede Kamervoorzitter... die vandaag wordt gekozen... Twee, wielrenner Philippe Gilbert... die zich grondig heeft voorbereid op het WK wielrennen. Of drie, de 82-jarige Desmond Tutu... die tijdens zijn bezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vertelt... hoe hij zijn drukke reisschema volhoudt. Uh, naar mijn idee, drie. Dat is niet goed, jouw idee. Nee, het is één. De Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe Kamervoorzitter. Dat was een kop uit het uh, Algemeen Dagblad van vandaag. En een aantal oud-Kamervoorzitters heeft daar tips gegeven... aan de opvolger van Gerdy Verbeet. Ja, veel water drinken en onderuit zakken, daar red je mm. het mee kennelijk. Vraag 4, Gerry Verbeet dan vorige week woensdag afscheid als Kamervoorzitter. Wie is nu de waarnemend voorzitter? Was. Dat is Martin Bosma van de PVV. En in maximaal vier geheime stemrondes gaan de Kamerleden vanmiddag laten weten... wie zij de meest geschikte kandidaat vinden om op die stoel, op die zetel plaats te nemen. Ja, ik heb nog geen punten getekend. Nee, goed nee, nee, nee, de jury ook niet. Nee, maar daar gaan we vast en zeker verandering in brengen. Nee. Uh, vraag 5, ik laat je een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? De jongeren profiteren natuurlijk ook van het feit... dat we een aantal voorwaarden in het, in het pakket hebben ingebouwd... dat het hele stelsel toekomstbestendig moet maken... zodat ook zij later kunnen rekenen op een goed pensioen. Ivo opstelte? Nee, dit is uh, demissionair staatssecretaris Paul de Krom. Ach. Het kabinet maakte gisteren nieuwe spelregels voor pensioenen bekend. Die plannen lijken beter uit te pakken voor ouderen dan voor jongeren. Vraag 6... Staatssecretaris Paul de Krom vervangt tijdelijk een minister. Welke minister vervangt hij? Nee, hij weet ik niet pas. pas. Henk Kamp, want uh, die is uh, aangesteld als informateur... samen met uh, Wouter Bos, de VVD-minister van Sociale Zaken. <lacht> nou, dan gaan we naar vraag 7. En dan krijg je de kans om je score flink op te vijzelen. <lacht> Letterlijk in dit geval. Van 0 naar 4 <lacht> punten zou je kunnen gaan. Okay. Uh, je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is wie bedoelen we? En als je dat denkt te weten, zeg dan stop. Okay. Daar komen ze. 4. Ik dans nooit meer de Polonaise. 3. Op tijd weggaan, dat kan ik nou weer. 2. Ooit was ik de op één na beste burgemeester van de wereld. Stop, Job. Job Cohen. Ja, dat is goed. Job Cohen, de oud-burgemeester van Amsterdam... die het onderzoek had leiden naar de rellen in Haren. Dus dat betekent dat je twee punten gescoord hebt... <laughs>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 De bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Want flexwerkers zijn vaker ziek en het aantal mensen met een tijdelijk contract dat arbeidsongeschikt wordt stijgt. En daarom een nieuwe wet. Reageer op de stelling door eens of oneens de sms'en naar 7070. Kost 50 cent. Gratis bellen kan naar telefoonnummer 0800-1101. Of stem via de website www.stand.nl. En twitteren kan met hekje standpunt. Nou ja, Colin, dan gaan we verder, hè? Ja. Twee keer een aantal. Ik ga uh, anderhalve minuut lang uh, vragen op je afvuren. Uh, roep vooral pas als je het niet weet, dan gaan we snel door naar de volgende. En geef zoveel mogelijk goede ja. antwoorden. Zet hem op. De Nationale nieuwsbrief. Hoe heet de bondscoach van de Nederlandse wielerploeg die kritiek heeft geuit? Autofliet. Wat zeg je? Van Vliet. Van Vliet is goed. Welke gemeente mag de Floriade van 2022 Andere. organiseren? Is goed. In welk land zijn 2000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand? Spanje. Is goed. Hoe lang bestaat de McDrive van McDonald's in 25 Nederland? 25 jaar. Is goed. Hoe heet de woningcorporatie die volgens de gemeente Utrecht moet opdraaien voor de asbestschade? Um, pas. Nee, die heet Mitros. Hoe heet de zorgverzekeraar die als U. eerste de premie voor volgend jaar betaalt? DSW. DSW. In welk land is een man overleden aan een virus dat lijkt op het SARS-virus? Uh, Saudi-Arabië. Is goed. Welke bekende Nederlandse kroongetuige heeft mogelijk geloofd tijdens is. het proces? Is goed. Bestuursvoorzitter Marie-Christine Lombard gaat uh, eind september weg bij welk bedrijf? Mm -hmm. Pas. TNT Express. Hoe heet de tiplijn van de politie die van al tien jaar uh, bestaat? Misdaad anoniem. Meld misdaad anoniem. Is goed. Hoe heet het oud-Kamerlid dat door de rechter veroordeeld is wegens bedreiging? Uh, Heer brinkman. Klopt. In welk land werd gisteren geen nieuws, werden gisteren geen nieuwsprogramma's op radio en tv gemaakt vanwege een staking? China. Nee, Griekenland. Welke oud-voetballer gaat in een televisieprogramma zijn overgewicht te lijf? Ronaldo. Goed, China en Japan gaan vandaag met elkaar om de tafel... om een ruzie waarover op Eilanden. te lossen. Eilandengroep. De stripboeken van welk stripfiguur... zijn door een bibliotheek Pas. in Zweden uit de schappen gehaald? Kuifje. In wat voor soort fabriek in de Duitse stad Kreefveld... is vanochtend een grote brand uitgebroken? Pas. Een meststoffabriek. Welke gracht in Amsterdam is gisteren afgezet... vanwege problemen met Vrijfograd. de boor van de Noord-Zuid-metrolijn? Dat is inderdaad... De Vijzelgracht. Ik heb niet geteld. Maar gelukkig hebben we daar speciale scorebord bijhouders voor. En die hebben wel geteld. Je hebt 12 punten gescoord in deze tweede ronde. keer de nieuwsfactor 2 is 24 punten. Dus dat betekent dat je niet de winnaar van de week wordt. Maar wel dat je van ons de lunchbox krijgt en de lunchradio... en twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience hier in Hilversum. Ja. Ik wens je een fijne dag verder. Ja, hartstikke bedankt. Dank Leuk voor het meespelen zijn. en tot bij die wedstrijd. Ajax tegen Real Madrid. <laughs> Inderdaad. Over een tijdje. Zometeen uh, meer lunch, dan kijken we onder meer in de praktijk van de Tweede Kamer. En wilt u een keer meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz... Geef u op via de website van lunch. lunch.ncrv.nl. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Internet, logs, Twitter, kranten, radio en televisie.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 Dat moet erop zuiniger worden wat jou betreft. Minder geld aan onzinnige dingen uitgeven. Er moet een nieuw elan komen en een mentaliteitsverandering. Een scherpe samenvatting. gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja die is binnen.